De Russische aanval vannacht op onder meer de Oekraïense hoofdstad Kiev... was een wraakactie, zegt Moskou. Oekraïne zou namelijk eind december het buitenverblijf... van president Poetin hebben aangevallen. Oekraïne beantwoordde de Russische aanval van vannacht... met een aanval op de regio Belgorod. Veel mensen daar zitten nu zonder stroom. En Code Oranje heeft bij sommige supermarkten in het noorden gezorgd... voor hamsterwoede. Zo ging het bij de keten ketenpoijers opeens heel erg hard... met toiletpapier en blikken bruine bonen. Dat zegt de directeur tegen Omroep Friesland. Volgens Volgens hem is hamsteren echt niet nodig... omdat er gewoon wordt bevoorraad. Hooguit iets later. Gaan nou, we naar het weer. Vanochtend valt in het noorden dus sneeuw. En met veel wind heb je dan te maken met sneeuwjacht. In het midden en zuiden valt regen bij 1 tot 5 graden. Maar later in de middag en avond valt ook hier en daar op uh, meer plekken sneeuw. Tot zover het nieuws op Radio 538. Ja, wat hamster van die bruine bonen is levensgevaarlijk. Mijn zoon had gisteren dus uh, de bruine bonen, zeg maar... met <lacht> ja, die de windjes van graag? in huis. Gatverdam. Laat maar zitten, zou ik denken. Nou, precies dat. Uh, dankjewel, voor het team. Annemali Cola zo. Uh, Tand 5 verkeer. A12 Arnhem-Oberhausen bij de Duitse grens. Ben je 9 minuten langer onderweg. A58 Tilburg-Breda bij Tilburg-Reeshof. 11. En de A59 Os-Zonzeel bij Hooipolder. Ben je 11 minuten langer onderweg. Daar is de hoofdruimbaan Snelheidscontrole A2 Utrecht-Amsterdam bij Abkouden 38-1. A4 Amsterdam-Leiden bij Beteringbrug 19-3. En de A15 Maasvlakte Rotterdam. Dat is daarbij Rotterdam bij 45,2. De vijf van dat bedrijf.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 Bij Feelingswonen vind je alles om van je huis een thuis te maken. Kijk op Feelingswonen.nl voor jouw dichtstbijzijnde winkel. Feelingswonen. Passie voor interieur. De KFC Meal Deal voor 4,99. Je krijgt zoveel, dat past niet eens in dit spotje. Sale bij Feelingswonen. Hoge kortingen nu in de winkel. Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Amstel 0.0. van Amstel live. Deze week ben je bij Radio 538 toegang voor jou en drie vrienden. Ja, goedemorgen. Oh, lekker linkerteentje in het weekend. Een warm welkom de bemanning van Schiphardes is hier voor de vijf van het bedrijf. Radio 538. 538. De vijf van het bedrijf. Vijf. Denzel, Pamp it up. up. Don't you know it up. pump it up. Yeah. Marta en Sia en Titanium in de vijf van het bedrijf. Dat was de nummer vier, Denzel pump it up. dat was de nummer vijf. Ik zit een beetje te weppen met uh, Dylan en uh, Dylan die werkt op schip Haldis. Zij kiezen vandaag de vijf voor het bedrijf. Uh, ja, uh, Dylan, uh, wat voor schip is dat, Haldis? Het is een, um, een, een, een bunkerschip, dus ik moet eigenlijk naar uh, grotere schepen van zeeschepen, zeg maar, die bijvoorbeeld naar de andere kant van de wereld gaan, om daar um, gasolie te, te lichten. Oké, okay, dus een, een bunkerschip was een hele grote drijvend blok, zeg maar. Als ik het zo voor me zie. Uh, in principe wel, ja. Ja, oh. eigenlijk wel. Een oh, grote station eigenlijk op het water. Hey, dus je, ja, je moet niet zeeziek zijn om jouw werk te kunnen doen, begrijp ik ja oh, valt wel mee. Ik heb niet heel veel last van de golfie Ja, misschien in Hoek uh, van Holland wel, maar uh, op dit moment niet. Nou, mooi man. En met hoeveel mensen doe je dat uh, daar? Met uh, vier man. Kijk, vier man. Dus voor de vijf van het bedrijf hebben jullie allemaal 1,2 liedje kunnen uitzoeken. Ja, zo. Ja, ja. ja. Wat is een beetje de muzieksmaak van het, uh, van het schip? Voornamelijk uh, House. Kijk, lekker. Voornamelijk House. Uh, daar kan ik heel veel mee. Dat vind ik heel fijn. Uh, welke collega's wil je even een shout-out naar doen? Wie zit er uh, meestal bij je? Uh, Sander van Dijk. Kijk, Sander van Dijk, mooi. Hé hey Dylan, ja, de vijf van het bedrijf. We gaan van jullie schip de vijf draaien. Uh, ja, wil je nog iets zeggen tegen de mensen? Ja, geniet ervan. Komt helemaal goed. Ja, dat is mooi. Ik moet we wel even kijken hoe we die taart krijgen naar dat schip. Want uh, schip Haldis krijgen natuurlijk een taart. Ga ik misschien met een rubberboot met een zodiak naartoe. Dat is gezellig dan, hè? Ja. Nummer drie in het lijstje. André Hazes. De klok is slaat. Dit wordt de laatste ronde. Ja, ik moet luisteren. het is tijd om weg te gaan Nou, kom vooruit, maar dit is echt de laatste Nee, oh mijn Jaap, de jacht gaat dicht, het is echt gedaan Denk je glas, leeg, ga naar buiten, want de kelder wil naar huis Ja, is tijd, die kan het niet helpen, maar er zit nog iemand Maar ah, ik begrijp, het is hier heel gezellig, maar morgen ben ik open, dan ben ik weer hier. Daar heb je kort, die wil natuurlijk poppen, maar zijn dochter Anneke heeft gelukkig al betaald. Drink je glas, leeg, ga naar buiten, want de kelder wil naar huis. Ja, het is tijd, ik kan het niet helpen, maar er zit nog iemand thuis. Hey! Van het bedrijf. Geef ook de favorieten van jou en je collega's door via 538.nl. 2! Avengers of Stevie V. Vrienden van de Belastingdienst met Dirty Cash Money Talks. 538. De 5 van het bedrijf. Ja, gezellig voor de vrijdag. De 5 van het bedrijf. De bemanning van Schip Alders heeft deze liedjes gekozen. En ik denk, hé, hey, dat is leuk. Ik wil ook de playlist even doorgeven. en taartscoren voor de hele afdeling die je 538 ervoor regelt. Ga dan naar 538.nl/slash bedrijf. Dat is 538.nl/slash bedrijf. En geef jullie favoriete tracks door voor de 5 van het bedrijf. Nog één te gaan voor de bemanning van Schip Haldis. Paul Elstak. De 5 van van het bedrijf, die liedjes maken je minder stijf. Ja, Collega's kiezen trek. Alsof ze er verstand van hebben. 5 liedjes op 5, 3, En als het echt uit de hand loopt, staat Dennis daar ja. met, taart. met taart. De 5 van het bedrijf. Hey! En op het podium onder andere Fleming, Dief Berensen, Guus Meuwes, Lucas en Steve, Davina Michel en Kensington. Welkom in de grootste kroeg van Nederland. Bij het uitverkochte Vrienden van Amstel Live. Luister naar Radio 538 en win toegang voor jou en drie vrienden. Vrienden van Amsterdam, make some noise! Check 58.nl voor alle info.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 538 Dennis Ruijten Ja, hoi met Dennis. Goedemorgen. bak ik koffie erbij en genieten van de hit voor de vrijdag. Shenai Twain. Wayne. The Tony Me Munch. Ow. I'm who thought they were pretty smart, <middels> but you got me <middels> Down to an art You think you're a genius, you drive me up the wall. You're a regular, original, uh know it all. You think you're special? I, I think you're something else Okay, so you're a rocket scientist that don't impress me much oh, oh, oh. So yeah to me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 Sneeuwval heeft, wat mooie foto's uit het prachtige Friesland. Uh, dankjewel Douw voor het sturen. En het zuiden, lekker aan het plensen is en er vanmiddag wel echt wat ijsel aankomt... want er komt een koude front, zo rond een uur of drie. En dan gaat het overal weer uh, vriezen, dus doe voorzichtig op de wegen vanmiddag. 21 januari, een prachtige dag natuurlijk in het jaar. Heb je die misschien nog vrij in de agenda? zometeen misschien niet meer, want je maakt hier natuurlijk weer kans op die tickets voor de gezelligste avond in de grootste kroeg van het jaar, de Vrienden van Amstel Live. Woensdag de 21 e Rotterdam Ahoy, uh, opletten op dus, hoor je die kroegbel voorbij komen, dan bel je naar de studio 0909 3058. Nummer 55 scoort vandaag de vier kaarten voor de Vrienden van Amstel. Verder hebben we nog de vijfjarig beroepenjacht die we spelen. Lady Gaga met The de Dead Dance in de line-up. En dit is Jason de Willow op je vijfjarig werkdag. What you say? What did she say? What did she say? Oh, that you only meant well. Well, because you did. What you say? Jason de Willow. That it's all fun to dance. Because it is. I was so wrong, wrong, so long ago. Only trying to please.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 It's not too bad.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 Drie acht werkdag naar je werk met de 50 werkdag rocksets. Je hoorde de joyride met jacht. Naar de Vrienden van Amstel Live. Vrienden! De grootste kroeg van Nederland in Ahoy, Rotterdam. Ja, altijd sfeertje daar, hoor. Heerlijk. En een fantastische line-up. Lisette, goedemorgen. Goedemorgen. Goedemorgen, Lisette. Elburg, uh, ja, je moeder is jarig. 21 januari. Ja, klopt. Ja, wat ja. Een mooie datum. Die wordt 50 lentes jong. Dus? Ja, ja. ja, dus voor ieder jaar moet er dan een biertje in. Ja, ik zal het, uh, het wel meegeven, ik ben benieuwd of het <lacht> dat lukt. Nou, ja, het is wel een beetje, een beetje overdreven, hè? Beetje overdreven. Hé, <lacht> hey, wat goed. Lisette, hoe heet je moeder? Jolanda. Nou, oh, wat goed. Nou, dan heb ik uh, meteen leuk nieuws. Lisette, je bent wel een 55, je gaat naar de Vrienden van Amstel! Oh, mega leuk! Mega leuk! Op de verjaardag van je mama. Wat een feest. Ja, superleuk. Superleuk. Uh, vier kaarten heb ik voor je klaar liggen, Lisette. Ah, oh, dat is echt geweldig. Dank je. Alsjeblieft vier tickets voor de Vrienden van Amstel Live. Woensdag 21 januari, Ahoi Rotterdam. En die prijs wordt verzorgd door je nieuwe vrienden van Amstel Bier. Echt superleuk. Dank je wel. Heel veel plezier daar met je mama, hè? Ja, dat komt ook goed. Dank Groetjes. je. Hoi. Dankjewel. Like a picture, dangerous as a dagger. I know I've been here before. For something so familiar. Guess I'm going with you. Hey, oh, don't really wanna know if you're ever gonna let me. Zometeen een liedje met een grote boodschap, uh, gebaseerd op de grote boodschap. Als Een kritische cryptische omschrijving van een hit die je zometeen uh, gaat horen. Dat is leuk, we spelen natuurlijk de vijfde jacht, beroepenjacht, geld verdienen terwijl je aan het werk bent. Maar dan extra zeg maar. Dat spel spelen we zometeen en Esther is aangeschoven voor het nieuws. Goedemorgen. Goedemorgen. Deze vrijdagmorgen. Uh, wat zit er in het nieuws zo? Ja, na een zeer slechte start van het jaar trekt dit bedrijf het boetekleed aan. Je krijgt zo de details. Dat en meer zo met...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 Combineer ook met de brilvergoeding van je zorgverzekeraar voor dubbel voordeel.